12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk komt de belangrijkste juridisch adviseur van de Britse regering straks met een advies over de Brexit-afspraken die premier May gisteravond heeft gesloten met de Europese Commissie-voorzitter Jonker. Advocaat-generaal Cox oordeelde in december dat de toenmalige backstop-afspraken het VK kunnen gijzelen in een douane-Unie met de EU. Maar volgens mij heeft ze nu duidelijke juridische toezeggingen over de backstop. Dat is de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland... als de EU en het VK er de komende jaren niet in slagen een definitief handelsakkoord te sluiten. De Kamer van Koophandel stopt met het op grote schaal verkopen van kant-en-klare bestanden met adressen. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens bekendgemaakt. De verkoop daarvan voldoet niet aan de privacywet... Vooral ZZP'ers hadden last van de verkoop van adressen... omdat ze hun zakelijke postadres en telefoonnummer vaak ook privé gebruiken. Daardoor kregen ze vaak ongevraagde telefoontjes en reclame. De bulkverkoop van adressenbestanden stopt per 1 juli. De vier grote steden willen dat de Tweede Kamer in actie komt... tegen extremistische en ondemocratische invloeden in het onderwijs. Aanleiding zijn de problemen bij het islamitische Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam... In de brief staat dat de school wil uitbreiden naar Den Haag en mogelijk ook naar Utrecht. Dat moet niet mogen, vinden de burgemeesters, omdat daarmee het beïnvloedingspotentieel wordt gespreid en vergroot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden leerlingen van de school beïnvloed door leraren die contact houden met terroristen. En de politie heeft in Etteleur een man neergeschoten die agenten bedreigde met een hakmes. Er kwam een melding dat er een verwarde man met een hakmes op straat liep. Hij reageerde niet op een waarschuwingsschot van de politie en werd neergeschoten. De man werd geraakt in zijn romp, hij ligt in het ziekenhuis, het is niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan het weer, bewolkt met soms wat regen. Veel wind aan zee, stormachtig met zware windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond vanuit het westen veel regen. De komende dagen blijft het weer. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespugd. Doe eens lief, dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. the street without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 Just shine. Doesn't seem really as simple And I gain up a stay Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at you I was looking for someone that night Yeah, yeah. I, want, I got it, I want it, I got it I want it, I it, I want it, just I see it, I yeah. Het ritme, ritme. van ZFM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 My love was blind Said I'd catch you if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 dat vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet. En dit dus dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. Hey, de tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden verf op blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dus dat de voeders niet verstikken Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, ik hier al een tijdje. En we moeten door, is voor de laatste keer.